Nou, net wel met het NOS-journaal. Al jaren betalen 120.000 mensen geen of nauwelijks zorgpremie. Ze hebben bij elkaar een schuld van bijna een miljard euro. Dat blijkt uit cijfers die RTL-nieuws heeft gepresenteerd. Elke maand loopt de schuld op met 20 miljoen. Als mensen langer dan zes maanden geen premie betalen... komen ze in een wanbetalersregeling. Ze raken dan hun zorgtoeslag kwijt... en er kan beslag worden gelegd op een deel van hun inkomen. De meeste problemen doen zich voor bij mensen die moeilijk te bereiken zijn... ook voor deurwaarders. Minister Schippers legt zich niet bij deze situatie neer. Zo zei ze tegen RTL Nieuws. Prinses Carolina, de jongste dochter van prinses Irene... is in verwachting van haar eerste kind. Het nieuws werd bekend tijdens het dankfeest voor Beatrix in Ahoy... waar bijna de hele koninklijke familie aanwezig is. Carolina is getrouwd met CNA-telg Albert Brennikmeijer... en de baby wordt halverwege mei verwacht.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 Na zeven maanden van renovatie is de kunsthal in Rotterdam weer geopend. Daar kwamen 3600 bezoekers op af. Een overweldigend succes, zegt het museum. De kunsthal heeft onder meer betere beveiliging gekregen. Dat dat nodig was bleek in oktober 2012, toen vijf schilderijen op een simpele manier konden worden gestolen. In de Eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden. Heerenveen, ADO Den Haag 3-0, Heracles-Nak 1-2 en Pek Zwolle, roda 3-1. De wedstrijd AZ-Groningen is nog aan de gang. Het weer vanuit het westen opklaringen. Het wordt vannacht rond het vriespunt. Morgen overdag droog met geregeld zon. En dan wordt het een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal. goedenavond. komende uur gaan we het nog hebben over het veldrijden, het tennis, de Davis Cup. En over voetbal. Want AZ en Groningen spelen nog steeds. En in die houtkamp kijkt nog steeds. Nog een half uur te gaan. 2-0. AZ is er nog niet uh, gerust op. Ik zie af en toe beelden van Dick Advocaat. Die wel uh, rustig in zijn dugout zit. Af en toe een beetje ruzie maken met Erwin van der Looij. Maar hij is er niet zeker op. Want Groningen probeert wat meer in de aanval te komen. We hebben net een aardig schot gezien van invaller van Nief. Die bal ging net over het doel van uh, keeper Esteban. En nu een. Uh, Vrije trap weer voor FC Groningen. Ook omdat AZ iets slordiger wordt in het spel. Kan dit misschien nog een aardige wedstrijd gaan worden voor FC Groningen. Volgens nog is dat niet het geval. Want het staat 2-0 met Van Nief in bezit. En die schiet hard en ver en naast het doel van Esteban. Nog altijd 2-0 AZ Groningen. Tide is high. AZ Groningen, En Oudkamp. Andy, mede nog? Nee, er is geen Andy meer. Nou, vreemd, maar uh, we gaan uh, kijken of we de verbinding weer terug kunnen krijgen. En we gaan even terug naar eerder op de avond. Toen won Pek met 2-1 van Roda. Mede door een benutte strafschop van Fernandes. Roda-verdediger Bart Biemans was de veroorzaker van de penalty. En Arno Vermeulen praat met hem. Bart, nou, laten we maar gewoon met het moment beginnen. Tweede helft, duel tussen jou en Tammers. Wat gebeurt er? Nou, er komt een lange bal en ik zie twee speels van Zwolle ziek, ziek diep gaan. Uh, uh, ik denk op dat moment dat, uh, ja, dat, dat die bal eroverheen gaat, dat de keeper misschien uitkomt van ons, Dus ik wil, uh, ik wil hem blokken, zodat, uh, ja, zodat hij in ieder geval de kan bescherm. Uh, en tot mijn grote verbazing, een uh, schrijft schrijf, gewoon een penalty. Mijn mannetje, een hoedjes schrok. Ja, dit is uh, een dramatische beslissing van de scheidsrechter, denk ik. Ik bedoel, uh, ik zelf wist het op dat moment al. Hij blijkbaar niet. Um, maar ja, je wordt als, als team zo benadeeld. Uh, ik bedoel, uh, het is gewoon een omslagpunt in de wedstrijd. Wat we ze wouden hebben. En uh, ja, dan zo'n zo momentje en de hele wedstrijd is omzeep. Zijn die tegen je in het veld dat er aan de hand was? Nou, hij zei een domme overtreding, want, uh, want die bal schiet toch gewoon door. Alleen uh, ja, volgens mij heb ik geen overtreding gezien van mezelf. Hij valt wel hè, Thomas? Ja, hij valt wel. En, uh, dat, dat zijn goed recht. Alleen in uh, scheidsrechter van internationaal niveau zou je zeggen dat hij uh, deze kneepjes wel kent. Hoe belangrijk was dat moment in dit duel? Ja, ik denk heel belangrijk. Ik denk dat ze in de tweede helft geen kans hebben gehad. Dat wij aan het drukken waren. Dat wij uh, 1-2 in de lucht ging. Alleen ja, dan zie je dat uh, zulke momenten gewoon bepalend zijn voor een hele wedstrijd. Ik denk dat jullie ongelooflijk de penen hebben zo na afloop in de kleedkamer. Ja, absoluut. We voelen ons bestolen ik denk, uh, en ik denk terecht. We voelen ons bestolen, zei Bart Biemans. Hij is van Roda en Roda verloor met 3-1 van Pek Zwolle. Um, we gaan naar Andy. Uh, ben je er weer? Ja, even koffie halen en nog een strekje wat snoeren los. en uh, Ja, zo werkt dat. Maar ik uh, kijk nog steeds naar een hele leuke wedstrijd. En het blijft altijd een apart gezicht om het publiek hier met die klappertjes te zien... Uh, opgevouwen plastic dingen te wellen. Nu een hele lange solo is van Burnett. En die wordt maar op het laatste moment uh, van de bal gelopen door Gouden Leeuw. Wel ten koste van de hoekschop 2-0. Maar die mensen met die klappertjes die dan op de knieën staan te rammen... dat uh, blijft toch een heerlijk gezicht. En wat dat betreft is AZ toch een uh, prachtige club met uh, mooie dat uh, geniet vanavond van goed voetbal. Zeker in uh, de eerste helft. Tweede helft is ietsje minder. Omdat Groningen wat meer komt opzetten. En dat is uh, leuk voor de wedstrijd. De hoekschop vanaf de rechterkant van Groningen. Komt voor het doel. Wordt gekopt door Bottegien. En dan gaat de bal uh, via, een, uh, via Jan Buitens over de achterlijn. Dus weer een hoekschop vanaf de rechterkant. Voor Thierry. En uh, Groningen wordt dus wat sterker en sterker. Zal ook wel tijd worden. Want uh, ik zie uh, nog altijd die 2-0 stand op het scorebord. Nu moet uh, Blom even een paar mensen uit elkaar halen. Omdat dat Esterban bij de doellijn eh, nogal eh, flink wordt eh, aangevallen door Kappelhof, Terwijl er geen bal in de buurt is. Nu kan dan de hoekschop komen vanaf de rechterkant van eh, Thierry. Bal voor het doel. Wie kan er koppen? Niemand. De bal komt bij Van Nief, Maar Van Nief kan niet uithalen. En dan kan er gecounterd worden door AZ. Via de rechterkant. Waar Berend heel hard achter de bal aanloopt. Heeft de bal te pakken. 3 tegen 3. Als hij snel is Berend. Maar hij is bij de zijlijn. Heeft de tegenstander de Van Nief tegenover zich. Brengt de bal toch voor het doel. Rare kopbal van Bottegrien. De bal bijna op de grond. Maar de bal is met vereende krachten toch weggewerkt. Voor ons nog uh, uh, voor kort. Want weer balbezit voor AZ. En kan de bal voor het doel komen. Komt richting tweede paal. Daar is zomaar Leeuw. En zijn kopbal is best gevaarlijk. Maar keeper Biesot met een goede redding. Kan de bal klem vastpakken. En dat was weer een goede aanval van AZ. En zo blijft er altijd iets te beleven in het AFA stadion. Want hoe later het is... Is, hoe schooner het volk? Zeggen ze wel eens... nou, het is hier. Genieten vanavond van goed voetbal. Van met name AZ. Maar omdat Groningen ook in de wedstrijd lijkt te komen... wordt het een leukere en leukere wedstrijd. 2-0 voor ons nog bij AZ FC Groningen. Het is de zesde op een rij en de zevende in totaal. Marianne Vos was vanmiddag opnieuw koningin van het veldrijden. In rijden werd ze wereldkampioen en met overmacht. Goedenavond, Gio Lippens. Ronald, goedenavond. Wanneer houdt dit een keertje op of gaat het uh. gewoon nog vijf, zes, zeven jaar door? We maken net al de grap dat ze straks op 53-jarige leeftijd besluit om te stoppen... en om de jongere generatie nog een keer een kans te geven. En dan zijn er inmiddels waarschijnlijk al drie generaties toch behoorlijk kapot gereden door Marianne Vos. Nee, het is echt ongekend wat ze doet en er lijkt geen sleet op te zitten. Kijk, dat is een beetje het voornaamste verhaal. De manier waarop ze nu ook weer over de finish kwam naar die solo... Daar straalt er zoveel blijdschap uit en zoveel ook verbeterheid van ik heb hem weer binnen. Het is net alsof ze voor de eerste keer wereldkampioen worden. Alsof ze voor de eerste keer met die grote vrouw maar meerijdt. En wat dat betreft zie ik voorlopig het eind nog niet in zicht. Ja, Katie Compton werd gezien als een concurrent. Uh, ja, strijd verwacht zelfs. Maar die kwam in de beginfase vast te zitten met haar fiets in een andere fiets. Uh, in feite was het daarmee al beslist? Ja, de wedstrijd was meteen afgelopen. Want Katie Compton was echt de enige waar Marjane Vos nog... Ja, angst voor had. van Marianne Vos van tevoren. Je kon wel merken dat ze wel een beetje gespannen was. Dat heeft alles te maken met het feit dat ze twee weken geleden in Rome... tijdens een wereldbekerveldrit toch een aardige tik kreeg van die Compton. Uh, Compton die klopte er echt op waarde. Vanaf dat moment is ze voor beter geworden. Heeft ze ook tegen de bondscoach Johan Lammerts gezegd van... ik ga toch uh, ja, even wat recht zetten. Ik ga me nog even heel goed op uh, de komende weken voorbereiden. Nou, afgelopen week was het al zover in Norma, Die laatste wereldbekerwedstrijd, daar kreeg Compton trouwens een astma-aanval. Hij was ook meteen uit koers. Maar de manier waarop Vos daar reed... en de manier waarop ze vandaag ook een hoge rijder rondreed... dat geeft aan dat ze zo ongelooflijk gebrand was op deze overwinning... want ze wilde gewoon even wat recht zetten. Zij is de beste veldrijdster, nee, sterker, de beste wielrenster van dit moment... en dat wil ze ook heel duidelijk laten zien ook. En Compton, ja, het is jammer, maar met Compton is wel altijd wat aan de hand. De andere jaren ook vaak, hè, ze grossiert wel en medailles op wereldkampioenschappen, maar die gouden medaille kon ze nooit pakken... want altijd was daar weer Marianne Vos. En uh, ja, zoals je, wat je vorige week zag met die uh, astma-aanval... ze was allergisch voor gras, was ineens het verhaal. Vandaag weer die rare fout en, en dat ze dan bij een Tsjechische in het stuur haakt. Natuurlijk, het is allemaal pech, maar Vos overkomt het niet. En dat zegt misschien alles. Ja, twaalf wereldtitels nu, op de weg en in het veld. Maar uh, je kan wel zeggen dat ze de 53 e doorgaat voor de grap... maar is er nog een uitdaging? Voor Vos is er altijd weer een uitdaging. Dat is het gekke. Vos zoekt de uitdaging, en misschien is dat ook wel de kracht, in zichzelf. Ze wil zichzelf telkens verbeteren. Ze heeft eigenlijk geen andere nodig om zich tegen af te zetten. Want Vos, in tegenstelling tot... ...stoppers die we in het verleden wel hebben gehad... ...en die we ook wel in andere sporten hebben... ...die zich vaak afzetten tegen een concurrent. Dat heeft Vos nooit gedaan. Uh, ze is altijd voor zichzelf uh, het veld ingegaan... ...de weg opgegaan, noem het allemaal maar op. En uh, ze is in zichzelf zo eerzuchtig... ...om uh, haar eigen prestaties te verbeteren. Ja, en dat geeft toch wel aan dat... dat ja, ...het maakt eigenlijk niet uit wie er tegenover haar staat... ...in het veld op de weg. Uiteindelijk komt zij wel weer altijd als winnaar eens boven. En, en, en dat is wel ongelooflijk knap dat ze dat kan... Uh, ja, en dat kan ze dus inderdaad nog jarenlang volhouden. Ja, um, even naar uh, hoge rijden. Uh, in Nederland tegen België aan. Uh, een succes die eerste dag van het WK? Ja, zeker. Uh, voor de Belgen, voor de Zuiderburen. Want die waren toch massaal hoge heide gekomen, uh, was het een succes omdat de junioren 1, 2 en 3 werden. Uh, ongelooflijk uh, mooi spel. Thijs Aarts won daar uiteindelijk uh, de wedstrijd. Het Nederlander Joris Nieuwenhuis maakte de wedstrijd, maar hij werd gewoon in de tang genomen door die drie Belgen. Uh, dus daar waren zij heel erg tevreden mee, want zo genieten was het niet voor de Belgen als het gaat om de jonge categorie, hè, de toekomst. En uh, ja, bij de vrouwen veel respect met name. Ook van die zuiderburen. Er was echt heel veel publiek vandaag in uh, Hoge Heide. Heel veel respect ook voor Marianne Vos. Want dat merk je dan wel hè, Dat Vos ook bij die echte veldrijliefhebbers... gewoon op een, op een podiumje staat. Die staat ver even boven alle anderen. En de Belgische Sanne Kantjaak die pakt net geen medaille. Hij heeft al eens een keer een uh, WK-medaille gepakt. Een keer ons. Maar uh, nu kwam ze niet verder dan de vierde plaats. Uh, maar het was inderdaad wel een succes. Het publiek was tevreden. Het parcours... Ja, er is veel over te doen. Is het nou snel of is het nu toch heel zwaar geworden door die regenval van de afgelopen dag? En uh, dan merk je toch wel dat uh, bij de vrouwen hadden ze er erg veel last van. Maar eerlijk gezegd, als ik dan vooruitkijk naar morgen, naar de wedstrijd waar het om draait, de wedstrijd bij de elite mannen. Uh -huh. ja, dan denk ik toch dat die echte profs, dat die gewoon geen problemen zullen hebben met die modder in de hoogrijden. En dat ze denken van nou, ah, het is toch nog wel een redelijk snel parcours. Dus we hebben kans dat we morgen weer het Wilhelmus horen dan voor Lars van der haar? ...bijna niet uit te spreken. En, en, en laten we heel eerlijk zijn... ...als je gewoon heel nuchter bent... ...dan denk ik niet dat wij morgen uh, om een uur of uh, vijf of, of vier... ...Lars van de Haar als wereldkampioen daar hebben staan. Maar het kan wel, hij heeft bewezen dit seizoen... ...dat hij eigenlijk iedereen wel een keer de baas kan zijn... Uh, hij is jong, hij is 22 jaar oud is nog lang niet in de kracht van zijn leven en ik denk als hij gesloopt wordt met name door de concurrentie, denk daarbij met name aan al die Vlamingen, hè. Sven Nijs natuurlijk dit uh -huh. is de allersterkste, maar denk daarbij ook aan een oude vos als Francis Moret, de Fransman, dat is echt een dark horse vanmorgen en Zdenik Stibach, de Tsjech, die ook al meermalen wereldkampioen is geweest ja dat zijn mannen, als ze echt voluit gaan en als ze echt in die bagger uh, vol proberen weg te rijden, dan denk ik dat het moeilijk wordt voor Van der Haar. Maar je weet nooit hoe een wedstrijd loopt. En Van der Haar is slim, Van der Haar is rustig. Uh, hij is eigenlijk al heel erg volwassen voor zijn leeftijd. En ja, hij is verschrikkelijk snel. En ze vrezen hem wel allemaal. Ze beschouwen hem absoluut als een outsider. Dus het kan wel degelijk. Maar dan is dus de vraag hoe snel is het parcours. En komt hij hier goed uit de voeten of wordt het toch nog net iets te zwaar voor hem? Ja, want hij wil droog en hard hè, en niet dat, dat, dat bagger en regen wat je nu hebt. Nee, maar dat is wel heel raar. Hij heeft toch ook wel op dat soort parcoursen, dus op parcoursen met, met, met Modder, heeft hij toch ook goed gepresteerd dit jaar. Dus, dus hij kan het wel, maar het is niet zijn specialiteit. We weten het allemaal, hij heeft vorig jaar verrassend die bronzen medaille in Louisville in Amerika, waar het koud was, waar het sneeuwde. Uh, da, daar reed hij verrassend goed. Uh, hij heeft natuurlijk uh, ja, de wereldbekerveldrijden gewonnen dit seizoen, ook voor een deel op snelle parcoursen, maar lang niet allemaal. Uh, dus, dus het is zijn specialiteit, de snelle parcoursen, dan vrezen ze hem echt heel hard. Maar het kan zomaar zijn dat hij ook op een lastige parcours, dat hij mee kan. Maar Dat hangt heel erg af van de tactiek. Als de Belgen hard gaan, als de concurrentie verschrikkelijk hard gaat de hele wedstrijd. Dan, dan zal hij het lastig krijgen, want dan, dan brandt zijn motortje toch eens een keer op tegen het einde van die wedstrijd. En dan zal hij toch nog echt te jong blijken. Maar je weet het echt nooit. En de verrassing zit erin. En natuurlijk, wat heel mooi is, is die strijd uh, morgenochtend bij de belofte. Want daar gaat de uh, zoon van der Poel, Mathieu van der Poel, ja, is eigenlijk de grote favoriete papier. Maar er zijn ook Vlaamse tegenstanders die echt uh, verschrikkelijk hard kunnen rijden. Dus daar weet je het maar niet. Maar het zou zomaar eens een keer een hele mooie dag kunnen worden. Morgen weten we het uh, allemaal. Bedankt, Gio Lippens. We gaan naar Andy, naar uh, AZ Groningen. Uh, de spanning uh, komt niet terug. Nog niet, maar uh, FC Groningen heeft een stormramming in ingebracht. Bijna letterlijk, want uh, Gennaro Zeefuik is uh, in de ploeg gekomen van Erwin van der Looij. De derde wissel meteen. Hij is Tommy Jarrier. Komen vervangen nu vier aanvallers bij FC Groningen. Maar het moet gaan opschieten voor de Noordelingen. Want het staat 2-0 voor AZ. En we zitten nog een kwartiertje voor het einde van de wedstrijd. Ook een wissel aan de kant van AZ. Waar Berg is gekomen voor Steven Berghuis. Berghuis die een goede wedstrijd weer speelde. heeft toch zijn draai wel gevonden. heeft een tijd geduurd. Maar zijn basisplaats betaalt hij uit. Nu ook weer een assist. Goede actie van Thierry. Balletje binnendoor richting uit. Die gaat neer, maar Kevin Blom zegt niets aan de hand. De grote, sterke, uh, brede Zeevuik ging uh, tegen de vlakte. Maar daar was geen overtreding van een AZ-speler. Nu weer balbezit voor Goedelje. Goedelje naar Elm. Elm eventjes terug, maar Groningen probeert wel... Uh... De boel vast te zetten. Maar dat wil maar niet lukken. Omdat AZ gewoon goed blijft voetballen. Nu de bal in de diepte. Richting Johansson. Een beetje geklungeld met de bal van Kappelhof. Maar die uh, weet dat aardig op te lossen. Via zijn keeper Bizot. bal naar de rechterkant. Waar invaller Burnett de bal heeft gekregen. Maar ook weer in gevecht is met de bal. Zelfs oorlog heeft met de bal. En hem uh, kwijtraakt. Mooie actie van Berens. Berens er langs. Bal voor het doel. Kan er gekopt worden door Bergoemelson? Nee. Want uh, de verdediging in dit geval uh, via Kappelhof was. Goed. En dan kan uh, Van Nief in de aanval gaan via de linkerkant. Uh, wel op eigen helft nog. Halver, halverwege zijn eigen helft. Kijkt om zich heen. Loopt er iemand vrij? Nou, niet echt. Dus gaat de bal een beetje terug naar Botteguin. Botteguin naar Thierry. Aan de rechterkant loopt uh, Burnett. Is, staat vrij, maar hij zoekt het uh, in het midden. Bij die uh, grote Zeefuik. Zeefuik even terug naar Thierry. Thierry kijkt. Kan hij langs een man? Nee, want uh, de uitstekende Ortiz. Wat is die man bezig aan een goed seizoen? Weet hem nog even de pas af te snijden. Dan komt de bal toch bij Zevwerk. Maar Zevwerk gaat weer liggen en raakt de bal kwijt. En dan kan er gecounterd worden door AZ. En goed ook, want nu is het 2 tegen 2. Aan de rechterkant uh, komt op Nick Viergever. Die krijgt de bal. De Viergever probeert er langs te gaan bij zijn tegenstander. Maar dat is Botteguin. En uh, Viergever is ook eigenlijk een verdediger. En dan moet je hem niet laten aanvallen in dit geval. Want hij komt niet langs Botteguin. Nog 12 minuten te gaan in de wedstrijd. Tussen AZ en FC Groningen. En wil FC Groningen nog iets, dan zal er heel snel gescoord moeten worden. Volgens nog 2-0. Het laatste sportteam spreekt MOS langs de lijn. No stress would be best. Yeah, Let's just this just with the best. In which case, I'll replace baby girl with the next. Child, I never gave up on you, you never gave up on me. But time turned tricks and didn't no obey this degree. But if the time and tide tried to blind our eyes, but they'll never catch us cause we are traumatized. No, our demise is not finalized. If the sign is not, feel the time is right. Sitter Circus heet de groep. En uh, everything is going to be all right. AZ Groningen dan, hoe lang nog, Andy? Nog negen uh, minuten. Eerder dit seizoen overigens 2-1 voor FC Groningen. Maar AZ lijkt uh, de revanche bijna binnen te hebben. Uh, het was zo goed als zeker toen Johansson een uh, prachtige actie had. En een uh, heel goed inschoot. Nu een uh, vrije trap. Die komt in de handen terecht van Bizot. En Bizot stond goed op zijn post. Toen Johansson langs twee, drie man ging. En de bal uh, eigenlijk in het doel leek te tikken. Maar Bizot met een uh, uiterste inspanning wist de bal nog uit het doel te halen. En uh, zo blijft het vooralsnog 2-0 voor AZ. Gaat uh, Groningen in de aanval met uh, Thierry aan de rechterkant uh, weg. De linkspoot uh, overgekomen van Ado Den Haag. Opkomende man is Burnett. Burnett de bal mee aan de rechterkant. Hij staat nu in de buurt van de cornervlag. Moet uh, langs uh, zijn tegenstander. Is dat uh, Gudmundsson die helemaal daar aan het uh, verdedigen is? Ja, inderdaad. Dat is Gudmundsson. Helemaal aan de linkerkant. Maar Van die... oh mooi schot. Jammer. Jammer, omdat het een uh, doelpunt uh, had mogen zijn van Groningen. Dan hadden we nog een hele spannende laatste tien minuten uh, gehad. Maar de bal zeilt over de kruising bij Esteban. En zo blijft AZ met nog 7,5 minuten gaan. Plus extra tijd. Nog altijd op die comfortabele 2-0 tegen FC Groningen. We gaan uh, naar tennis. De Nederlandse tennissers waren op weg om te stunten in de Davis Cup ontmoeting met Tsjechië. Nee, uh, nog geen tennis. Eerst uh, Herakles tegen NAC 1-2 werd het een thuisnederlaag voor Herakles. En daar had de trainer Jan de Jonge geen rekening mee gehouden. Nou ja, goed. Als je niet scoort, dan uh, moet je wel zorgen dat je ongelooflijk scherp bent in de counter. En, uh, niet iemand, en niet een goal tegen krijgt. En dat hebben we ook niet goed gedaan. Dus we krijgen wel één tegen. En, uh, en twee. Uh, eigenlijk twee mogelijkheden. En, uh, nog niet eens kansen, maar wel uh, ja, goed door hun gedaan. Zijn fysiek sterk. Dat, dat wisten we ook. Nou, ja. Uiteindelijk moet je, je natuurlijk al de eerste half uur belonen. Dat is wel de, de toon van de wedstrijd. en uh, ja, Voetballend kunnen wij natuurlijk heel aardig kunnen we veel meer dan uh, hun. Alleen, uh, zij hebben wel gewonnen door, uh, door het spel te spelen zoals zij het goed kunnen. En je zegt wel, de eerste half uur was goed. en Daarna komt die goal eigenlijk van hun. Dan, dat komt als een mokerslag aan hè, bij jouw elftal. Ja, het is natuurlijk een jonge ploeg. Uh, en, en daarin heb je gewoon, uh, uh, daar moeten ze mee om leren gaan. En we hebben natuurlijk daar een hele goede wedstrijd in gespeeld. Vitesse stond er 2-0 achter, dan komen we terug. Dat was eigenlijk nu bijna ook zo. Maar uiteindelijk wel verdiend geweest, maar ja, dat bestaat niet dan. Wat doen ze dan in de tweede helft niet goed? Ja, het is in de tweede helft wel heel moeilijk. Ze maken het speelveld heel klein. Nog kleiner dan in de eerste helft. Dan moet je er doorheen proberen te voetballen. Daarin hebben we nog, nog wel een aantal mogelijkheden gehad. We maken nog een goede goal. Ja, dan moet je proberen dat je, dan moet je, dan moet je, dan moet je, dan moet je wat meer geluk hebben. Zij hoeven niet meer zo nodig. Helemaal niet meer eigenlijk. We doen dat ook niet. Ja, hebben we hebben nog een tijdje één op één gedaan. Dus dan kan je de er ook nog, gewoon, uh, nog verder uh, achter, achterop laken. Maar uiteindelijk is het, kun, je een, een wedstrijd, uh, kun je deze wedstrijd analyseren. Als, als dat wij geprobeerd hebben om te maken. Dat we de eerste half uur dat ook goed deden. Met beste kansen. Uh, dat hij er net niet in ging. En, en dat we dan uh, ja, toch, uh, toch uh, wel heel erg sneu verliezen. Ja, want steeds ook als je denkt, uh, we schudden een tegenstander af. Je had NAC eigenlijk min of meer even af kunnen schudden op de ranglijst. Gebeurt het weer niet, hè? Je blijft maar aan dat elastiek hangen. Dat is ook wel een beetje het verhaal van de Eredivisie dit jaar, denk ik. Nou ja, dat is ook zo. Kijk, wij zijn natuurlijk ook niet een club waarvan ik denk dat we nou zo even bij de eerste 5-6 zullen eindigen. Maar het is wel zo dat we een aantal mogelijkheden hebben gehad om, om, om, om, het, om echt ver afstand te nemen. Dat gebeurt gewoon jammer genoeg niet. Jan de Jonge, de trainer van Herakles, dat dus met 2-1 van NAC verloor. In eigen huis, u hoorde hem in gesprek met Ronald van der Geer. Gaan we het nog een keer proberen met tennis? De Nederlanders waren op weg om te stunten in de Davis Cup-ontmoeting met Tsjechië. Maar Robin Haas en uh, Jean-Julien Royer slaagden er uiteindelijk niet in om te winnen. Want het dubbelspel ging in vier sets naar de Tsjechen Berdig en Stepanek. Goedenavond, Mark Brasser. Goedenavond. Uh, was Nederland echt dichtbij een stunt? Ze waren heel dicht bij een stunt. Het, het voelt echt als een, als een gemiste kans inderdaad. Als je nou ja, niet minder bent dan je tegenstander en misschien zelfs nog wel beter bent dan je tegenstander. Ja, dan is het heel erg zuur als je uiteindelijk een partij verliest. Uh, maar ja, als je op de momenten dat het erom gaat niet uh, er staat, zeg maar... of de dingen doet die je moet doen, ja, dan win je de wedstrijd niet. Nee. Was je wel verrast door het spel van Haas en Royer? Ja, zeker. En, en zeker het, het, het spel van Robin Haase was ontzettend goed. Hij zei na afloop ook, nou, dat, hij, dat, hij, dat, dat vond hij zelf ook. En hij gaf ook aan door naast Jean-Julien Royer te staan. Dat geeft hem heel veel vertrouwen. Dat is natuurlijk een, een erkend dubbelspeler. Een echt een heel goede dubbelspeler. Top 10 van de wereld gestaan. Grand Slam finale. Um, daar daar krijgt Hazen, ja, gaat er beter van spelen. En, en speelde inderdaad een, een, een fantastische wedstrijd samen met de Royer. Maar goed, ja, van Royer verwacht je het dan van Hazen wat minder. Maar nee, het was, het was, het was een fantastische dubbel. Ik heb ze zelden... Nou ja, goed, vorig jaar wonnen ze voor de Davis Cup van uh, Zwitserland. Van uh, Federer en Wawrinka. Toen vond ik ze ook erg goed dubbelen. En ze dubbelen niet zo heel veel samen. Uh, voornamelijk in de Davis Cup. Maar dit was, uh, ja, dit was een, een heel goed optreden van de Nederlanders. Ja, in de derde set drie setpoints voor de Nederlanders. Ja, en dan... Dan moet je ze maken, hè? Dan moet je maken. Dat was ook de analyse van Jean-Julien Royer na afloop. Uh, Robin Hazen was wat, wat, wat minder. Die, die, die, die vond dat niet. Die zegt van ja, ik sla op een van die setpoints. Sla ik uh, inderdaad een volley. Nou, zoals ik hem de hele wedstrijd geslagen heb. Ja, ik snap ook niet waarom die bal dan uitvliegt. Ik deed alles goed daar. Ik stapte goed in. Ik ging goed naar de bal. En... Maar goed, het feit is wel inderdaad dat hij hem, uh, dat hij hem uh, uitslaat. En dat ze inderdaad uh, de kansen, want ze hadden ook al setpoints in de eerste set. Uh, kijk, en, en dan moet je in nee, de eerste set hadden ze vijf setpoints. Het is natuurlijk En heel veel breakkansen ook. Het is natuurlijk niet altijd zo dat je er wat aan kan doen als je zo'n punt niet maakt. Want je hebt ook natuurlijk te maken met je tegenstander. En als Berdy gewoon een goede eerste server slaat of een ace slaat... Ja, dan, dan is je breakpoint weg, maar kun je er zelf niet zo heel veel aan doen. Dus het is niet zo dat ze in alle gevallen zeg maar, het hebben laten liggen. Maar als je een break voorstraat in de derde inderdaad... en setpoints krijgt en, en vervolgens bij vijf, vier... zelf mag serveren voor de, voor de, voor de winst in de set... en een, een, ja, een heel belangrijke derde set... Want ja, kom je 2-1 voor of 2-1 achter, dat tennist wel even heel erg anders. En ja, en je laat het dan op eigen service liggen. Je mist daar weer een setpoint, Wat je bij 5-3 heb je er twee gemist. En dan bij 5-4 nog eentje. Ja, dat, dat, en, dan, en dan volgt er een tiebreak. Ja, en, en dan, dan voel je het eigenlijk al aankomen dat, dat, dat gemiste kansen toch in het kopje zitten. Want daar worden dan wel een paar fouten gemaakt waar ze, ja, waar ze, waar ze wel wat aan kunnen doen. Missen ze opeens volleys die ze de hele wedstrijd niet gemist hebben ook. En, ja, en dan glijdt zo'n wedstrijd glijdt gewoon uit je handen. Ja, het um, ja, is nu uh, duidelijk. Hè? We moeten twee keer winnen morgen uh, in de enkels. Uh, de eerste enkel is uh, Hazen tegen Berdig. Uh, ja, is daar een kans? Nou ja, je zou zeggen van niet. Maar dat zeiden we eigenlijk ook van dit dubbelspel. Uh, de cijfers waren zo in het voordeel van, van Berdig en Stepanek. En Nederland was er zo dichtbij. Kijk, um, nee, in principe heeft hij niet zo heel veel kansen. Zeker niet gezien de vorm van Thomas Berdig. Die um, uh, gisteren uh, Igor Sijsling nou van de baan af mokerde werkelijk waar. Er was geen begin, geen houden aan voor Igor Zeisling. Verschil wel heel erg groot. Nou, als Berdig dat niveau haalt, wordt het een heel erg moeilijke klus voor Robin Hazen, die al een zware vijf set er op vrijdag heeft gespeeld. Nou, heeft vandaag vier sets, maar goed, dat heeft dat dan ook. Dus het is de vraag, hoe komt hij hieruit? Hoe is hij ja, de nederlaag? Hoe heeft hij die verwerkt? Hoe neemt hij dat mee naar morgen? Hij zegt wel steeds van, ja, ik, ik moet het positief. ik heb goed gespeeld en dat moet ik meenemen naar morgen. Nou, dat, dat is zo, dat is de positieve benadering. onderhuids. Uh, zit er toch ook wel teleurstelling en frustratie van het, van het verlies van deze partij. Dus nee, hij heeft in 70, 30 of 60, 40 in het voordeel van Berdy... ...maar we hebben de afgelopen weken, zeker ook in Melbourne... Uh, ...ja, wel gekkere dingen gezien. Dus in tennis... En zeker in de sport kan het natuurlijk altijd kan er een verrassing komen. Maar het is niet aannemelijk dat dat gaat gebeuren. Nee, Mark Brasser, Ja, hebben, en bovendien hebben we twee verrassingen nodig dan, hè? Ja dan, moeten we die ja, dan moet die tweede partij, <laughs> ja. dan, moet, uh, dan moet Zijsling ook nog winnen, inderdaad. Ja, ja. Oké, okay. ja. we wachten het af. Morgen weten we meer, Mark. Bedankt. We gaan naar die voor de slotfase van AZ Groningen. Ja, gewoon 2-0 blijft het, hè? Ja, en dan stijgt AZ. Gaat zelfs naar de zesde plaats. Eventjes over Groningen heen, over PSV heen. Maar PSV heeft morgen nog de uitwedstrijd, de late uitwedstrijd om half vijf tegen RKC. Maar 2-0. Ja, ze hebben het geprobeerd door de Groningers. Maar het wil niet lukken. En uh, eigenlijk ook wel uh, terecht. Want uh, AZ is de betere ploeg geweest vanavond. We zitten bijna in de extra tijd. Uh, Vierde man gaat nu het bord omhoog. Twee minuten extra tijd. En uh, heel wat mensen zijn al naar huis. Op weg naar de laat bijvoorbeeld, om een lekker biertje te gaan drinken. Want. Uh, ze hebben een uh, goed AZ gezien, het publiek. AZ speelde met name de eerste helft werkelijk verbluffend goed voetbal. Echt mooi voetbal, prachtige combinaties. Met twee mooie goals van Koudelje, de man van de wedstrijd. Die uh, goed speelde, maar dat geldt eigenlijk voor heel AZ. Nu nog eventjes uh, Groningen in de aanval, maar niet voor lang. Want daar zit Gouweleeuw weer tussen. Samen met Wuiters weer een onneembare, onneembare veste achterin bij uh, AZ. En ook... Uh, uh, de andere spelers van AZ, zoals uh, bijvoorbeeld Etienne Rijnen... was uh, goed op Dreef. En dat is toch wel de kracht van het team van Dick Advocaat. Uh, het is een uh, stugge, sub, uh, subtiel spelend af en toe met Berends. En uh, met een hele goede Berghuis spelende ploeg. En Johansson, de spits, hij had wat pech vandaag. Heeft wat uh, kansen gekregen. En ook uh, goede uitgespeelde acties uitgevoerd. Maar hij kon niet uh, tot scoren komen. Nu gaat hij de lucht in om een uh, bal bij Berends te brengen. Dat doet hij goed. Berends Weer eens even naar Goudelje. Goudelje nu halverwege de helft van Groningen. Hij speelt de bal te ver voor zich uit. Kan overgenomen door, worden door Kappelhof. Maar Kappelhof wordt dan weer de weg afgesneden door Elm. Elm meteen naar Rijnen. Rijnen meteen naar Goudmoonsson. Komt er nog een slotakkoord voor AZ. En dat is een aardig balletje. Maar net een je naast het doel. ...van Marco Bizzot. En dan uh, is dat een van de laatste acties van Bizzot... ...die hij uh, gaat doen. Het nemen van de doeltrapbal naar voren. Maar de Leeuw verliest het wel uiteraard van Buitens. Want Buitens heerst in de lucht achterin. Nou, daar gaat nog een keer Thierry. Thierry gaat schieten van heel ver. Dat doet hij. Maar dat uh, is met één stuit in de armen van Esteban. En dan gaan de klappertjes weer uh, op de knieën. Want men is tevreden. Men is blij. AZ na de nederlaag vorige week tegen PSV... ...gaat 23 punten uit 11 wedstrijden halen. Oftewel... Komt nu in totaal op 30 punten. En stijgt naar de zesde plaats. Voorbij Groningen. Voorbij PSV. Maar zowel Groningen als PSV hebben nog een wedstrijd te gaan. Nog één aanvalletje van FC Groningen. Het is die invaller Joël van Nief. Die op de bal gaat liggen. En dan zegt Kevin Blom. Het is genoeg geweest. Het publiek gaat staan. Applaus voor het team van Dick Advocaat. Want AZ wint door twee doelpunten van Goudelje in de eerste helft. Met 2-0 van FC Groningen. TV Wonder met Living for the City. Het is zeven minuten over half elf. Langs de lijn. Wat is 1-0? Arjen Robben. Olu de Cristiano Ronaldo. Oh, what a goal. Buitenlands voetbal. In de Premier League stond Manchester United alweer met lege handen. Robin van Persie kon met een doelpunt niet voorkomen dat Manchester met 2-1 verloor bij Stoke City. De trainer van United, David Moyes, probeert het verlies te verklaren. We only self to blame, but, uh, but it was a good performance. We just uh, couldn't take those chances. Never satisfied when you lose. Goed gespeeld en toch verloren en verliezen voelt nooit goed, al dus mooi is. Tottenham Hotspur speelde met 1-1 gelijk tegen Hull City. Luc de Jong kende een vervelend debuut bij Newcastle. Hij verloor thuis met 3-0 van Sunderland. René Meulenstein kreeg Fulham maar niet op de rails. Hij zag als trainer zijn ploeg het zoveelste verlies incasseren. 3-0 tegen Southampton en Fulham staat nu laatste. Morgen en overmorgen komt de top 3 in actie in Engeland. Manchester City, Arsenal en Chelsea. Dan de Bundesliga. Nog maar weinig succes voor Bert van Marwijk. HSV ging met 3-0 onderuit bij Hoffenheim. Het was het vijfde verlies op een rij. Van Marwijk keek na de wedstrijd vooral naar de statistieken. Ja, ik kijk hier gerade naar die statistieken. En, eh, er we steeds 67% bouwbezit. En 33% keek naar, zo'n 70-30 vast. En als man dat 10-mal leest, dan, normaal is, dan uh, verliert man niet. En trotzdem is het zo. So. En dat zaakt denk ik ook veel over ons. En dat zei Bert van Marwijk. Veel meer bal, eh, balbezit. 70% tegen 30% bijna. En toch verliezen, dat zegt veel over onze ploeg, zegt van Marwijk. Klaas-Jan Huntelaar scoorde niet voor een winnend Schalke. 2-1 tegen Wolfsburg werd het. De nummers 2 en 3 van de Bundesliga. Bayer Leverkusen en Dortmund wonnen allebei. Bayer München staat met een wedstrijd minder gespeeld. 10 punten voor op eh, kop. Eh, dat kan morgen dus 13 punten worden. Frankfurt is dan de tegenstander. Dan de primaire divisio, daar ging Barcelona voor eigen publiek... met 3-2 onderuit tegen Valencia. Een gevoelig verlies voor de Catalanen... want ze raken nu naar alle waarschijnlijkheid de koppositie kwijt... aan een van de twee topclubs uit Madrid. Die spelen allebei morgenavond. Atletico maakt dan de beste kansen... want die club staat het dichtst in de buurt van de nu nog koploper Barcelona. Dan de Serie A. In San Siro zit Seedorf op de bank... bij AC Milan tegen Torino. Het gaat niet best. Het staat met nog een kwartier te spelen 1-1. Misschien is het zelfs nu afgelopen, maar er wordt even naar gekeken. Milan blijft voorlopig negende. Morgen is het de beurt aan Juventus, Roma en Napoli. De nummers 1, 2 en 3 van Italië. En AC Milan tegen Torino is inderdaad inmiddels afgelopen. Het is 1-1 gebleven. Een stukje muziek, Weather With You van Crowded House. Goeie paal, mooie goal. Er dan wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en in een intikker. Oh, oh. De Eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met Herenveen tegen Aardoor Den Haag. 3-0 werd het. Alle goals vielen naar rust. Otikba, 1-0, 2-0. Finn Bogesson uit een strafschop en 3-0 van La Parre. Het openingsdoelpunt was discutabel, want Otipa plukte de bal weg voor de handen van Coutinho. Maar de ado-doeman had zijn hand op de bal, vond hij zelf. De vrije trap die scherp wordt ingedraaid en spelers die inlopen. Ik die de kies om uit te komen en uh, voor mijn gevoel gewoon de bal uh, onder controle heb. Maar uh, hij wordt uh, uiteindelijk uit mijn handen geschoten voor mijn gevoel. En, uh, nou, de scheidskeurt het goed. Bij Heerenveen keerde Anthony Leurling na twaalf jaar weer terug op het oude nest. De aanvaller deed ruim 80 minuten mee, maar was wel een tikje nerveus. Ach, het blijft altijd wennen. Je bent twaalf jaar weg geweest. Je komt hier binnen, een hele nieuwe groep. Je komt, traint woensdag voor de eerste keer mee. En dan sta je zaterdag in de basis. En uh, ja, dan, dan, dan is het toch wennen. Het brengt toch wat extra spanning mee. Marco van Basten, de vertrekkende coach bij de Vriezen... is een tevreden man, want hij zag veel positieve punten. Het goede is van deze wedstrijd is dat ze wel gevochten hebben... voor uh, de nul te houden. Ze hebben echt wel in de discipline gespeeld, dus dat is positief. En uh, nou ja, als je dan uiteindelijk ook nog het vermogen hebt... om er een paar te maken, dan, dan, doe je goed, dan doe je het goed. Dus we zijn tevreden. Heer de Veen haakt aan bovenin. Adel Den Haag is weer terug bij af. Maurice Stijn, de trainer, is op zijn zachtste zegt: not amused. Nee, Natuurlijk ben ik er ziek van, want uh, je bent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 Dan Herakles Almelo tegen Nak Breda. 1-2 werd het. 0-1 was het berust door Buis. 0-2 werd het door Poepon. En het werd toch nog spannend door Linsen. 1-2. Nak wint en passeert Herakles Almelo op de rij, eh, ranglijst. En Danny Buis is na afloop heel eerlijk. Ja, vandaag hebben we wel veel geluk gehad. En ik denk ook, ik denk ook dat we echt als uh, scherpschutters hebben toegeslagen. En uh, ik denk dat we 2-3 kansen hebben gehad, waarvan uh, twee doelpunten. Tja. En scoren, dat is juist wat de thuisploeg niet deed. Want verder deed Heracles het heel aardig, vindt de trainer Jan de Jonge. We hebben een prachtteam, vind ik. We moeten allemaal wel zorgen dat we ieder moment van de dag scherp zijn. En je moet ook zorgen dat je natuurlijk in dit geval de kansen maakt, de eerste half uur. Ja, dan is het een andere wedstrijd, maar alles bestaat niet, hè. Voor de ploeg uit Almelo blijft het gat met de onderste ploegen klein. Heracles hangt aan een soort elastiek. Een mooie beeldspraak van Simon Tjommer. Als je deze wedstrijden wel wint... want je moet de punt pakken tegen de kleinere ploegen. Het is wel leuk als je dat zegt, hè? als Heracles zijnde. Maar uh, daar moet je de punten voor halen met je voetbalspel... wat wij kunnen spelen. En dan, uh, dan kom je weg van het elastiekje, dan knip je hem door. Dan knip je hem door, ja. Pek Zwolle tegen Roda, 3-1. Bij was het 1-0 door Thomas, 1-1 werden door Donald... 2-1 Fernandez uit een strafschop en 3-1 Benson. Belangrijk moment in de wedstrijd was de strafschop voor de thuisploeg. De aanvaller van Peck Zwolle, Thomas, Thomas, werd ten val gebracht. De boosdoener heet Bart Biemans. Nou, er komt de lange bal en ik zie twee speelers van Zwolle ziek die, die diep gaan. Uh, ik denk uh, op dat moment dat, uh, dat, dat die bal eroverheen gaat, dat de keeper misschien uitkomt van ons Dus ik wil, uh, ik wil hem blokken, zodat, uh, ja, zodat hij in ieder geval kan beschermen. Uh, tot mijn grote verbazing, uh, fluidscheid schrijft schrijf, gewoon een penalty. Ja, na elf nederlagen op een rij wint Peck opeens twee wedstrijden achter elkaar. Maar verdiend was deze niet helemaal, vond ook de trainer Ron Jans. En daarbij miste ik ook wat we in het laatste kwartier wel hadden... waardoor je de, de wedstrijd misschien ombuigt. Gewoon die absolute wil om de duels aan te gaan, om te winnen... de strijdlust en uh, ja, dat, dat miste ik naar rust uh, enorm... want uh, die 1-1 uh, die die viel eigenlijk nog laat, want die was heel logisch. Zo'n collega aan de andere kant, Jonda Thomasson... kon het niet beter omschrijven. Luister maar. Om eerlijk te zijn was er alleen maar één directe te winnen vandaag. Uh, dat was ons. Dat was, dat, was, dat was gewoon ons. Ja, dat dat, dat, dat geeft genoeg vertrouwen bij mij. AZ Groningen werd 2-0, dat was ook de ruststand. Uh, beide goals waren van Goodellium. Gisteren speelde Feyenoord gelijk tegen Vitesse 1-1, werd het. Om half 1 morgenmiddag is er Utrecht tegen Ajax. Om half 3 Twente Cambuur en NEC go Ahead Eagles. En om half 5 RKC Waalwijk tegen PSV. Ajax gaat een kop, 43 uit 20. Blijft ook aan kop in ieder geval morgen. Ook al zou er van Utrecht verloren worden. Want Vitesse heeft er 42 uit 21. Twente heeft er 37, maar dan uit 19. En Feyenoord heeft er 37 uit 21, is daarmee vierde. Dan is er een gaatje van vier punten. Heerenveen is vijfde, 33 uit 21. En AZ zesde, 30 uit 21. En dan onderin Cambuur, 22 uit 20. Roda heeft er ook 22, maar dan uit 21. ADO heeft er 20 uit 21. RKC 19 uit 20 en ook NEC 19 uit 20. En die twee ploegen sluiten de rij. Formidable Formidable Tu étais formidable J étais formidable Nous étions Formidable Formidable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 Met formidable. We gaan terug naar AZ Groningen, de laatste wedstrijd van vanavond. Het werd 2-0. Beide goals werden gemaakt door Goudelje. En dus praat Jeroen Elshoff met hem. Ja, zo scoor je één keer in een uh, seizoen tot nu toe. En zo scoor je binnen 17 minuten er twee. Dat is uh, een prettige avond. Ja, is, uh, zeker een prettige avond voor mij. Maar ik denk ook uh, voor het hele team. Omdat, uh, we wisten van tevoren dat uh, de wedstrijd heel belangrijk zou zijn. En uh, dat we gewoon moesten winnen wat kost En als je dat met uh, goed voetbal doet bij Vlagen, dan, uh, dan kan je tevreden zijn als team. En uh, zeker ik ook. Ja, was dit eigenlijk het, uh, zeker het eerste half uur het beste van jullie dit seizoen? Nou, ik denk zeker wel uh, een van de beste. Ik denk uh, We hebben wel een aantal wedstrijden dat we ook uh, goed speelden. En uh, tweede af tegen PSV vond ik ook, uh, vond ik ook goed. Alleen uh, ik denk uh, dat je bij Vlagen echt uh, heel mooi en uh, goed voetbal zag. Dat, uh, dat is uh, az eigenlijk wat we willen zien, uh, ook de rest van het seizoen. Ja, waar, waar komt het dan, ja, ik wil niet zeggen ineens... Hoor, want we weten dat, dat jullie ertoe in staat zijn... maar uh, waar komt het dan vandaan dat één keer raken... dat hoge tempo zo, zo indrukwekkend spel eigenlijk? Ja, ik denk uh, dat je toch als team voetbalt... en uh, ik denk dat je ook gewoon uh, omdat je scherp traint... je traint goed en... Uh, uh, we zijn gewoon de tweede helft van, uh, van het seizoen. We hebben gewoon eigenlijk wel goed begonnen qua, qua voetbal. Ik denk uh, dat je van de thuis wint. Uh, bij PSV uit, uh, had je ook minimaal een punt verdiend. En nu tegen Groningen win je ook. En, uh, het belangrijkste is dat we deze lijn vasthouden. Je krijgt in de derde minuut een bal voor je voeten. En je denkt uh, blind rammen volgens mij. Ja, klopt. Ja, de trainer zegt, uh, zegt wel eens vaker tegen me dat ik moet schieten. Ook als ik uh, rond de 16 sta. En uh, ik denk uh, als hij komt dan uh, ram ik hem vol uh, met de keeper mee uh, de goal in. Ja, was dat ook wat je bedoelde toen je uh, juichend wegliep? Zo van uh, zo dus? Ja, klopt. Dat bedoelde ik inderdaad, ja. Was voor de trainer bedoeld eigenlijk? Voor de trainer, inderdaad. De tweede is een uh, beauty, hè? Zoals ze dat uh, noemen. De tweede was wel mooi. Ja, ik moet hem nog terugzien, maar ik heb het gevoel dat het wel een uh, mooie goal was. Omdat uh, het was een soort halve volley en uh, mooi in een hoekje. Ja, ik zou het zelfs een, uh, we noemen het gewoon een halve omhaal. Oké, okay. ja, ik ben er blij mee. Bedenk je dat als je hem ziet aankomen? Zo van, ja, eigenlijk had je niet eens een keuze. Hè? Je moest hem zo nemen. Ja, klopt. Ik had geen keuze, maar op de training, uh, wat ik net al zei, uh, doe ik hem wel eens vaker, uh, vaker zo. Alleen uh, in de wedstrijden nog niet. En, uh, ik denk dat hij nu, uh, nu komt hij mooi en uh, ik pak hem uh, vol. En ik denk een uh, goede voorzet van, uh, van Steven. En uh, ik raak hem gewoon goed en hij gaat goed de hoek in. Nou, ken je uit je periode van Nak als een speler die nou, nou, toch, toch best wel uh, zijn doelpuntjes meepakte. Nu sta je na vanavond op drie. En mijn conclusie was, hij heeft uiteindelijk twee in liggen binnen 17 minuten. Hij begint eindelijk te scoren, want ik denk dat, ik, dat zat je zelf ook wel een beetje dwars misschien, of niet? Ja, klopt. Dat zat me zeker dwars, omdat je toch als, als middenvelder moet je zeker in een seizoen, zeker bij een club als AZ, moet je denk ik wel 6 zeven goals meepakken. En ik bleef vaak in de competitie op één. Je, ja, je speelt wel goed en als team ook, alleen je wilt natuurlijk ook altijd wel je goal mee pakken. En uh, dat ik er nu twee maak, dat is mooi. En uh, ik hoop dat ik uh, dit seizoen nog uh, veel meer ga maken. Koedel en ook nog even praten met zijn trainer, Dik Advocaat. Um, het is misschien wat kort door de bocht, maar waren de eerste 30 minuten de beste? Dus uh, ja, het was wel, uh, wel stil. Iedereen genoot in ieder geval uh, de kansen die we kregen uh, heel erg naar voren toe. En, en het leuke is, ook heel weinig weggaven, defensief. Dus we stonden heel scherp. de tweede helft was het wat minder, maar dat kon je natuurlijk ook niet uh, nog eens een keer doen. Maar op zich hebben we de wedstrijd goed uitgespeeld. We hebben nog een paar kansjes gehad, ook, ook Groningen. Maar we hebben de wedstrijd wel redelijk goed gecontroleerd. Is dat wat zo'n snelle goal met jouw ploeg uh, kan doen? Of uh, heeft het een met het ander te maken? Nou, we, we moesten winnen, dat wisten we. Dus er, er lag wel een bepaalde druk op het elftal. Dat heb ik ook gezegd, je kunt nou niet verslappen. Want als je, als je verliest, dan sta je 4 punten achter met Groningen... nog een wedstrijd thuis tegen Twente. Dus dan verlies je de aansluiting met de minimot. En dat willen we niet. En uh, nou, dat lieten ze vanaf het begin zien. En, uh, een paar prachtige aanvallen gespeeld natuurlijk. Goede goals. Dus het was wel een hele terechte overwinning. Want er liggen er uh, twee in van Goedelje na uh, 16 minuten. Het hadden er na 20 minuten ook vier of vijf kunnen zijn. ja. ja. Ja, dan, dan moet je net een beetje geluk hebben of te of, of scherp... dat je dan die goals ook maakt. Maar je creëert ze, dat vind ik op zich al heel, heel belangrijk. Maar natuurlijk twee goede goals van Kudel... die trouwens ook geweldig speelde vandaag. En uh, ja, ik ben wel tevreden. Dik advocaat, wel tevreden na de 2-0 zegen van AZ op Groningen. Henry Schut en Hugo Borst zitten hier... morgenmiddag om twee uur voor de volgende Langste Lijn. En Max van Wezel loopt al in op de gang. Hij presenteert met het oog op morgen tussen 11 en 12.